Dames en heren, dat is nu aan de deur? Het zandels Laatst nog, stak ik de voorzitter van voor het Zandels-Mornekoord. We zitten een met al de noot voor zijn zang. En die wist mij te vertellen dat een van de belangrijkste dingen in de voorzak is, kijken naar de dirigent. En op dat vlak, dames en heren, hebben we de voorzitter voor het grote stappen te laatste. Het kan het nu de toeval zijn dat Minoeske en Sarsopma tot wat geleden tijdelijk de baton van hun in de ziekenhoek belanden dirigenten overgenomen. maar toch. Nu ben ik er ook achter dat je kan, ook in het eerste gedeelte iets te veel naar het dier kijkt. kijken. Maar dat is het resultaat. Het resultaat zal nu ongetwijfeld te zien en te horen zijn wanneer het koor het hartstochtelijk en vol overgave de riedere ring in woon en kent help voeling in love tegenwoordig op Het is is mannenkoor. Onder leiding van Minoussi Katsas en op de piano Joep van der Wien.